Zondag 28 augustus. Kies de radio 501 en ruime sop. Samen met BAV4U, Reddingsbrigade Notwin, en de KNRM vaarden Egmedina naar open water. Tussen 11 en 5 kun jij gratis meevaren alwaar je aan boord informatie krijgt over de calamiteiten op het water met vele demonstraties. Radio 501 zendt uit vanaf het prachtige schip de Echperdina. En zal het jou voorzien van de nodige live muziek. 28 augustus. De Horense haven naast de Hoofdtoren. Radio 501 kiest het ruime sop. Waar jij mee? Vanaf Steven Haak, de echter Dina. Dit is Radio 501. van de echtbeer Dina. Dit is Radio 501. Zo, daar zijn we dan live vanaf het uh, ja, Markermeer eigenlijk. We zitten op een hele grote boot. Nou ja, groot. Ik, ik kan de voorkant zien. <laughs> en het is koud. Het is echt niet te geloven. Wat is het koud? Hoi. Hey. Oké, okay, nou ja. <laughs> het is allemaal een beetje provisorisch. Het is allemaal een beetje... Beetje top, maar het gaat goed. Dit is Elton John. Vanaf de Egberdina is dit 501 Classics met Adriaan Pomp. ...komen de, de busladingen aan boord. Maar dat zijn nou allemaal uh, reddingsboten. Die brengen de passagiers uh, op de Egberdina. Van harte welkom allemaal. Live uh, vanaf de Egberdina. Dit is 501 Classics. Met Pat Benatar en Love is a Battlefield. Straks ub 40 in Kingston Town. En nog veel meer uh, leuke classics... Straks na de afloop van de demonstratie laat ik jullie ook nog even binnen het schip zien. Het is een, een schip van 1882, een heel oud zeilschip wat op het ogenblik gebruikt wordt om zeilen met passagiers te varen. Alleen maar dagtochten, uh, geen langere tochten. We gaan niet, uh, niet heel ver weg wat dat betreft. Maar hier op het IJsselmeer varen we korte dagtochten. Met het varen uh, zitten altijd risico's aan. En Wij voldoen aan alle veiligheidsregels, dat wil zeggen alle normen voor de dikte van de giek en de grootte van de mast en de staaldraden, waar dat allemaal aan moet voldoen. Daar hebben we een heel dik pak van voorschriften voor. Maar veiligheid moet ook tussen je oren zitten, daar moet je altijd mee bezig zijn. En met varen zitten altijd risico's aan. Mensen kunnen overboord vallen, maar mensen kunnen ook onwel worden. En ze kunnen een, uh, een hartaanval krijgen of een beroerte. En dan is heel belangrijk dat je in de eerste vijf minuten kan optreden. Wij hebben daarvoor een AED aan boord, het is dus niet verplicht, maar wij varen er al drie jaar mee rond. Gelukkig nooit gebruikt, maar uh, het zou maar kunnen gebeuren. En wij willen daar een kleine demonstratie over geven. En ik heb Frans uh, Zwart van uh, BHV4U en die gaat daar meer over vertellen. Dankjewel Wouter. Welkom allemaal, net zoals Wouter al vertelde. Uh, ik ben Frans Zwart, zoals Wouter al vertelde. Ik heb een uh, opleidingsbedrijfje BVVU. Uh, ik geef medische trainingen in de vorm van uh, bedrijfshulpverlening, reanimatie en AED-trainingen. Uh, als je die training gevolgd hebt, dan kun je opgeven voor het burgerproject AED. Dat is een initiatief van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. En dan kun je dus een sms'je krijgen. Start de reanimatie uh, bij dat adres en uh, haal de AED en zo on. Uh, daarnaast geef ik bedrijfshulpverlening en uh, heel veel gastoudertrainingen. Uh... Uh, uitleg gegeven over uh, ja, uh, reddingsoperaties uh, te water. En dit is Blondie en Call Me. We zijn vandaag live de gast op de Echt Echtberdina. Uh, haar bouwjaar is uh, 1882, hij is 35 meter lang. En 5,5 meter breed, nou die breedte hebben wij wel nodig met de mobiele studio. En Zijn diepgang is 1,20 meter. Wil je meer informatie over de Echtberdina, dat kan. Surf dan even naar www.echtberdina.nl En haar schipper is Wouter. Op de Echberdiener worden vandaag uh, allerlei uh, demonstraties uh, gegeven van de Koninklijke Nederlandse renningsmaatschappij. Uh, kunnen ze kunnen uh, laten zien hoe ze een drinkling redden en natuurlijk ook uh, uh, hartmassages en dergelijke. Dit is tot de klok van 2 uur, 5.01 Classics te water. Turn up the trouble, radical mind, day and night all the time, 714. Vanaf Steven Haak, de echter Dina. Dit is Radio 501. Terwijl we ondertussen flink aan het planeren zijn met de Steven Haak, de Egberdina. Er komen straks de nieuwe gasten weer binnen. Om te kijken hoe, uh, hoe de Koninklijke Nederlandse Renningsmaatschappij zijn werk doet. En zo hoorde je Duran Duran en de Reflex op 5-lane... Zoals mijn collega Arwin al zei uh, aan boord. Uh, wij zijn alleen te beluisteren via internet. Nog wel. <laughs> Terwijl de donkere wolken zich samenpakken hier boven de Echberdina. Een beetje zonnige muziek. Hier is Late Back in Sunshine Reggae. dus kunnen ze me aan wal, kunnen ze mij ook horen. En daar staat een, uh, een steentje van 501 en van de Egberdina en natuurlijk ook van BHV4U. Natuurlijk ook van de Renningsbladgade Noordwin, staat ook, uh, die zijn ook uh, aanwezig. Ik denk nou, uh, we willen eigenlijk wel zien hoe het, uh, hoe het hier allemaal aan boord gaat. Dat kan, dan kun je wel in een ritje mee, uh, mee varen. Door uh, deze indrukken. Inderdaad. Je <laughs> moet wel een klein beetje geduld hebben als je aan, uh, aan de wal staat, want uh, het is één keer in de drie kwartier dat uh, mensen deze kant op komen. Van dat de goed. reddingsbrigade Notwin kun je aan wal ook allerlei informatie krijgen. Er staat uh, allemaal uh, folders en er staat allemaal materieel waar je mensen mee uit het water kunt halen. Of gewoon uh, ja, uit de sloot kunt pulken. Onder het kroos. <laughs> <laughs> ja, onder de, onder de waterlelies. Ondertussen uh, stevig bris hier. Uh, het is best frits. Uh, uh, is, uh, ja, ik vind het nog meevallen. Ja, vind meevallen? Ik vind het echt meevallen. Ik zag net echt ke keihard kippenvel over, uh, over, je, over je nekje gaan. Ja, maar dat komt door de goede muziek. Ah, oh, dat is dat het. Oké, dat gek. Dus als je zin hebt om, uh, om ons uh, aan het werken, werk te zien. Je bent van harte welkom. Absoluut. Hier is sweat.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 28 augustus, de Horense haven naast de Hoofdoren. Live vanaf de Egbertina is dit 501 Classics met Adriaan Pomp. Daar krijg je wel toch zo'n raar gevoel bij. Water en een boot. Eigenlijk een beetje het Veronica gevoel, maar dan op 5L1. Dr. Alban en It's My Life op 5 Line Classics. Live vanaf ja, eigenlijk, uh, Markermeer is het. Net, Net niet buiten gaat. Als je op de wal staat, je kan ons uh, precies zien leggen. Het is het hele grote schip, precies in het midden. Straks na de klok van twee uur afternoons uh, op locatie. Night, night. En dit is de Steve Miller band. Some yeah. Some the of love. Some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 I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 Steve Miller en de Joker. Heb je, heb je nou toevallig zin om, uh, om te gaan kijken bij, op de op Egberdiener? De want uh, je kan niet uh, bij de Egberdiener kijken, want dan lig je te water. Dan uh, zijn er twee reddingsboten die, uh, die heen en weer varen vanaf de, vanaf de kade. En dan kan je zien wat de KNRM allemaal doet. En natuurlijk ook uh, BAV voor u met uh, hartmassage en dergelijke. Dit is Mike Oldfield en de Shadow. Coldfield Oldfield en Moonlight Shadow live vanaf de echt bedina uh, op het water. En uw uh, presentator wordt al een beetje zeeziek. Dus als iemand een beetje pilletjes heeft tegen de zeeziekte, ze zijn van harte welkom. Hier is Ultra Fox in Vienna. Vanaf Steven Haak de Dina. Dit is Radio 501. London Beat and I've Been Thinking About You. Terwijl de reddingsbrigade weer teruggaat naar de Reddingsboot Weidenes weer terug gaat naar de haven. Om nog meer mensen op te pikken voor de demonstratie van de Koninklijke Nederlandse Renningsmaatschappij. Gaan wij door met hot chocolate en no doubt about it. Vandaag live van de Egberdina-Stevenhaak, Radio 5 Line Classics, en natuurlijk straks ook afternoons, tot 5 uur live. Dus heb je uh, zin om uh, te komen kijken, dan kan dat. Nou, aan de wal staat, uh, staat een kraampje met allerlei informatie over de Bedina over bag voor u en over de... Uh, uh, reddingsbrigade.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 De 20 augustus. De Horense haven naast de Hoofdtoren. Radio 501 kies de, de ruime SOP. Waar jij mee? Marian feels like I'm falling in love. vijf 5 minuten over the clock van half 2 over op daar echt bij Dina. Ja. En ik word steeds groener en groener. Dus als er iemand uh, pilletjes kan meenemen voor de, voor de zeeziekte, tegen zeeziekte, ze zijn van harte welkom. Hier is Tom Brown in funking voor Jamaica. vanaf de Stevenaak uh, egbert Dit is 5 Line Classics. Straks af met Arjen Taminga. Ik zal wel wat uh, technische feitjes geven van de Egbert-Dina. Het bouwjaar is uit 19, of 1882 zelfs. Haar linkt is uh, uh, 35 meter en de diepgang is 5,5 meter. En zo lang ben ik niet. Dus, uh, dat valt een beetje tegen. Hij <laughs> kan nog dieper, maar dan wordt het een duikboot volgens mij. Mocht u meer informatie hebben, willen hebben van de Egberdina... dan kan dat op www.egberdina.nl Hier is China Eastern en Morning Train. Met Mark en meer is dit Radio 501. She will try to hold down to the ghost. wordt uitgelegd hoe de AED werkt. <laughs> Dan staan wij van vijf alleen hier lekker, uh, lekker te zwingen. Zeker weten. Maar je, je ziet ook al een stuk minder groen, uh, vind ik. Jawel. Het gaat wel beter oh, al. Nou, ik, heb, ik heb nog trouwens nog geen pilletje gehad. Dat niet. Ze nee. dus hebben die AED ook nog niet op jou getest. Nee, nee. Dus op heb, zich heb ik ook niet nodig. Nee. Nee. nee het nee. gaat allemaal wel uh, ritmisch. Zeg maar ja, maar, het, uh, het werkt. Nou, dat is wel heel erg fijn. <laughs> Trace Ullman en Breakaway hier op de Echtbedina, Live vanaf het water. Ik heb hier nog geen uh, dolfijnen gezien en, uh, of zeehondjes ofzo. Ik wel een walvis, maar voor mij is roegier dat. <laughs> oh, wat complimentijs vandaag. Ja, weer. goed hè. Goed, goeie. ...happiness without an end if you pretend. Remember anyone can dream. And nothing's bad as it may seem. You haven't got could be The lot if you pretend You'll find a love you can share like me The world is mighty Live vanaf Steven Haak de Echtbar Dit is Radio 501.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 Radio 501 zendt uit vanaf het prachtige schip De Egbertina en zal het jou voorzien van de nodige live muziek. 28 augustus, de Horentse haven naast de hoofdtoren. Radio 501, kies het ruime sop. Vaar jij mee? Live vanaf De Egberdina is dit 501 Classics met Adriaan Pomp.